uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Het is opnieuw een chaos op het spoor. In de Randstad en het zuiden rijden nauwelijks treinen. Er zijn wisselstoringen en bevroren bovenleidingen... en er staan defecte treinen op het spoor. Op Utrecht Centraal is verslaggever Eva Wiesing. Eva, hoe is het daar op dit moment? Nou, het is hier ook in een grote chaos. Er staan honderden mensen, zie ik hier op een perron staan, op een trein te wachten. waarvan ze niet zeker weten of die komt. Er wordt omgeroepen dat er bussen gaan naar Geldermalsen. Terwijl de enige trein die hier klaar staat om te vertrekken op dit moment. is de trein naar Geldermalsen. En bij die busstations, uh, bij het busstation waar al die mensen staan te wachten op die bussen. Uh, rennen ze van het ene uh, stoep naar de andere om te kijken of ze de bus in kunnen. Het is echt een chaos. Er valt dus niet te zeggen ook hoe lang het nog gaat duren. Nou, ik denk als ik dit zo inschat. Uh, Utrecht is het knooppunt van Nederland voor alle treinen. Dat het de hele dag zo door zal gaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit snel op orde hebben. En de spoorwegen zelf hebben nog niks van zich laten horen, hè? Nou, die hebben we aangekondigd dat alle intensitieks geschrapt worden, dat er tot nu toe, vanaf nu alleen nog maar met stoptreinen heen en weer wordt gereden vanaf Utrecht naar alle grote steden. Het punt is alleen uh, dat dat uh, in de praktijk nog niet echt slot. Goed, het zal dus nog even duren. Dit was Utrecht Centraal. Niet alleen op het spoor kan men met de problemen van het winterweer ook het autoverkeer heeft last van de kou. De wegenwacht draait overuren en verwacht vandaag 6000 per Meer dan twee keer zoveel als normaal op zaterdag. Veel automobilisten stranden omdat hun accu de kou niet aan kan. De gladheid leidde op de A27 bij het knooppunt hooipolder tot een kettingbotsing. 13 auto's botsten op elkaar. Drie mensen raakten licht gewond. Op een aantal wegen moeten automobilisten langzamer rijden.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 Skister Lindsey Vonn heeft haar 50ste overwinning... in de wereldbeker behaald. De 27-jarige Amerikaanse won in Garmisch-Partenkirchen de afdaling. De Zwitserse Nadja Kamer werd tweede... Tina Weirater uit Liechtenstein derde. Vonn heeft nu 25 overwinningen op de afdaling behaald. Daarmee staat ze tweede op de eeuwige ranglijst... achter de Oostenrijkse Annemarie meuse Prul. Die behaalde in de jaren 70 en 80 36 overwinningen.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 Aan de BVK is In het hele land is het glad door sneeuwresten of bevriezing. De A27 van Breda naar Gorkum is weer open. De weg was dicht na een kettingbotsing bij het Hoijpolder. Op de A15 van Gorkum naar Europoort is bij het Ridderkerk... een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Er staat 2 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is juist...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 Ja, dames en heren. Welkom bij het uh, enige Nederlandse autofeestje op de radio op zaterdag bij de Tros. Uh, ik ben Bas van Werven en naast me zo ook Kewe Körlbransen, hoofdredacteur van Carls Magazine. Körl, is dat nieuws, een tussenmuziekje? Dat is om te even laten zien dat jij net bent geland. Zo. Oh, hoe was je weg? Nou ja, het is altijd maar. Het, goed, altijd maar het maar maar. klinkt goed. Ja, het is echt zo. Hij de, komt de, brug, de, op oh. de brommer binnen, remt in de stoel. En ja, daar is hij Professioneel. Okay. Het. Pro hoe is je werk, jongen? Hoe is het, het al? Nou, koud. Koud. Koud, hè? Ja, ik, ik heb er niks mee. Hele week geschaatst natuurlijk ook. Ik niet. Ik niet. Ik, ik haat kou. Nee, maar wacht Ik even. vind het mooi, maar ik haat Koud, het. hè? Als we nou gewoon sneeuw hebben, is dat wel... Hè? Welke, een, welke gek zit er hier achter de knoppen, jongens? Wat is er aan de hand? Dat is Misha. Oh, Die Misha. Oh, kloppen. ja, nee, dan weet ik genoeg. We hebben een hele grote parkeerplaats met 15 ja. centimeter sneeuw... en een drijven met 300 pk. Feest. Ja. Klaar. Ik ben klaar. Ja. Hoef je me niet voor het hangen te gaan schaatsen. Nee, je dat, is waar. nee dat is waar. Nee. Gewoon dan een zitje warm. En, en zit je warm. zit warm. Ja. En je bent aan het driften. En het, je spuit sneeuw. Geweldig. Ja, Hartstikke leuk. Nou, We hebben vandaag zier, de man. gast. Hele eer trouwens. Cor Baltus. Sinds kort de baas van Fiat uh, Auto Nederland. Goedemiddag. Nee, Dag eh, uh, ja. god Hoe heet die firma nou ook? Ik heb altijd een Groep met... Automobiels Nederland. Fiat Ik heb altijd group met die is bij jullie. Ja. Dat, die Die, dat, dat, dat, die, moeten ja, die dames wel... hebben best een beetje tekst. Ja. ja. ja, best, ja je, je, je, je belt 2,50 euro verder voordat je überhaupt kan zeggen welke afdeling je wil daar. Dat, wel jammer is dat het niets zegt welke merken het doet, want Lancia, Chrysler, Fiat... Nee, nee, valt dan onder. Geen Chrysler, ja, bijna goed. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, ja. Fiat bedrijfswagens, ja. Abarth ja. en Jeep. En hey, maar wacht even, Chrysler is toch uh, overgenomen door Fiat? Ja, en dat heet nu Lancia, oh, hier in Europa. dat is het. Maar Chrysler heet toch wel Chrysler in Amerika? Jazeker. Aha, dus wij krijgen straks Chrysler's in een Lancia-verpakking? Die hebben we al. Ja. Ja. ja, ik ben helemaal... Nee, onzin. Ik zit <laughs> alleen iedereen een beetje te helpen van... hoe werkt dit nou, want we gaan volgende week rijden... met een nieuwe lancia thema. maar wat eigenlijk een Chrysler 300C is... met een ja. Mercedes-motor. Ja, heel ja. goed. Ja. Uh, nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Volgens mij zit er geen Mercedes-motor meer in. Dat is toch een Italiaanse motor nou, Ja, hoor. Ja, daar ja, komen eigen we tegenwoordig. Nou ja, goed, het mooie van dat huwelijk is natuurlijk... dat, uh, dat er heel veel technologieën uitgewisseld kan worden... En dat, uh, ja, met name waar Fiat heel sterk in was, is het natuurlijk het bouwen van uh, compacte uh, energiezuinige motoren. Hm. Ja, dat helpt natuurlijk enorm uh, om uh, de Amerikaanse producten voorzien van Europese interieurs en de Europese techniek deze ja. Ja, veel beter in de markt te zetten. Ja, ik reed in een 3 liter V6 diesel, beest van de motor. Is ja. dat een, een Italiaans blok? Ja, volgens mij is het een VM-motor. Maar ik weet het niet helemaal zo. En je geeft Hallo. Ik begrijp nog dat je even een nieuw commentaartje moet inbespreken... voor je test van volgende week. Nee, nee, nee. Nee, ik heb het over het doen. Maar we moeten eerst nieuws. We komen zo uitgebreid bij. We gaan even naar het nieuws. Carlo. Ja, want hoe koud het ook was... er is best veel nieuws. Kom op. En dat terwijl de trein en alles niet rijden en zo, hè. Ja. Wat een outdated vervoersconcept. Hè? Zullen we dat nou met z'n allen gewoon begraven? Ik heb een idee wat ik jaren geleden al een keer had. Je moet die rails eruit halen... Ja? Alles asfalteren. Daar maak je één grote snelweg van voor vrachtauto's. Die rijden naar stations midden in de stad vaak. Met parkeertreinen vol met fietsen. Die kan je er gewoon afhalen. Daar maak je hubs voor kleine elektrische auto's. Die laden daar de spullen in die ze uit die grote trucks krijgen. De trucks trekken weer binnenkant, uh, binnenkant de stad. En ze rijden altijd. Als er sneeuw is, borsten je hem uit. Klaar. Soms zijn oplossingen heel makkelijk. Ja, makkelijk, Het is gewoon makkelijk. Ja. Ik denk dat uh, Charlie een vaste luisteraar, dat hij nu zit mee te plannen. Maandag, te plannen. Die begint maandag te plannen. Die zit Zee? mee te schrijven. Hey, nee, we, hebben even, we hebben even wat nieuwtjes. Uh, in de eerste plaats, um, der, ja, dat is ja, ook wel weer een beetje pijnlijk. Je weet, we hebben in, in de afgelopen jaren regelmatig Victor Muller gesproken. Uh -huh. En die was natuurlijk altijd hoogzwanger. Je kon heel lang hoogzwanger zijn, een soort olifant van een hele grote SUV. Ongeveer twee keer een Cayenne, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Nou, met spijker is het natuurlijk niet meer geworden wat het ooit uh, zou moeten zijn geworden, geweest geworden, uh, gaan. Ja. Maar nu komt Audi met het verhaal, Audi is de eigenaar van Lamborghini, dat er gewoon een hele grote SUV op stapel staat. Oh nee. Ja, het lijkt mij nou pijnlijk voor zo'n Victor. Maar in ieder geval, nee, er komt een, nee maar het is echt een groot ding. Lamborghini had vroeger de LM002. Ik kan ja, je nog herinneren. Ja. Bijna een militair apparaat. Een Dat soort hummer. Italiaanse hummer. hummer. Italiaans hummer. Ja, precies. Maar er komt nu weer een hele grote, dikke, vette SUV aan. Oh. Zelfs met enige luxe. Van de Gallardo. Hier heb je het plaatje. Het is gewoon een cuus. Het is dus. alleen een beetje. Nee, niet echt. Het is, oh nee. het is te klein om op de webcam te laten zien. Maar het is wel een uh, boeiend apparaat. Dan nog commentaar, Bas. Of uh, zal ik gewoon doorgaan? Ga maar door, want hey, ik ben niet aan, aan het door. verwerken. Helemaal het volledig lastig. aan de andere kant van de bandbreedte als het om automobielen gaat. Uh -huh. Dat is de Morgan Three Wheeler. Ja, echt, laat maar hangen. Als... Engelse, Engelse auto. Ongeveer uh -huh. het enige zelfstandige merk nog wat Engeland telt. Ja. Is ooit, is ooit voortgekomen uit een driewieler ja. uh, concept. Twee wielen voor met een V-motor tussen de voorwielen. Exact. En die gaan ze nu weer op de markt brengen. Sterker ja. nog, de eerste is in Vianen gearriveerd. Want daar zit de importeur van ja. Morgan. En uh, het is een waanzinnig ding. Tom Rox heeft hem voor carros gereden al een paar maanden terug. Die is... Nee, die is nu nog steeds aan het sparen... om die auto Want, uh, op het tuinpad te krijgen. Die hij zegt: zoiets fantastisch. Nou ja, ja, het kost wel een kleine 50.000 euro. Dan dat dan meen weer. je niet. Oh. Maar het is een pracht van een apparaat. Kijk hm. even op de website. De Morgan Three wheeler Hij heeft gewoon een, een 115 pk motortje... maar hij weegt 520 kilo. Oh, dat ja. dat geldt. En dan gaat het ineens toch wel weer. hard. Wij we hadden hier vorige week uh, uh, Jan-Christian Koelers... de ja. baas van BMW. Ja. Toen hadden we het over die... Een lelijke X6. Ja. En wat gaat er komen nu? Een X4. En die lijkt? Op een X6. En die is ook lelijk. Ja. Ik hou me hart vast. Ja. ja. Ja, het kan gebeuren. Het ja. kan gebeuren. Hé, hey, dan was ik afgelopen week, sterker nog gisteren of eergisteren was ik bij BMW... Met dokter Rijthoffer. Norbert Rijthoffer, wat overigens een vreselijk aardige man is. Ja. Die, ook, die had er helemaal zin in ook uh, afgelopen woensdag. Ehm... Mm um, die had een goed verhaal. Het uh, ging over de, de, de toekomst van BMW. Uh, hè, de hybrides, de i3, de ja. i8. De elektrische auto's, uh, waterstof, uh, noem maar op. Een heel symposium. Pie. En hij zei wel iets aardigs voor alle sceptici zoals wij... als het gaat om, om alternatieve aandrijfbronnen en dergelijke. Uh -huh. Hij zegt, jullie denken allemaal een beetje ouderwets. Want toen de auto werd uitgevonden, hè, ja. begin vorige eeuw... Uh, toen leken de eerste auto's allemaal op paardenkoetsen een paardenkarren. Ja. Hij zegt, en dat is nu ook, met al die nieuwe concepten die we bedenken, die lijken nog steeds op auto's zoals we die de afgelopen 100 jaar hebben gekend. Mm -hmm. Maar je moet denken in carbon, in carbonfiber, totaal nieuwe materialen. Dus je gaat, we staan aan de vooravond van de komst van een compleet nieuw soort automobiel. Kan dat iemand, vond ik nogal een uitspraak. Kan iemand het ook eens over treinen zeggen? Dat we dat gewoon, uh, nee, treinen zijn, dat nog, steeds, we niet, uh, die zijn nee, nog steeds die zijn hetzelfde. 160 het jaar geleden. Overigens zijn er nu ook 30 elektrische 1-series in Nederland gearriveerd. En die gaan allemaal op proef rijden bij bepaalde personen. Ja. Waaronder de baas van het Precies. Dus uh, toch zal je maar een vol elektrische auto hebben nu met min 15. Hou op. Hou op, ik heb het Want, gisteren nog getwitterd. Ja, ja, ja, ja, ik wist ja, dat ja. het in sprake zou komen ja. vandaag. Ja, ja, ja. Ja, maar het is verschrikkelijk. Die, die, die batterijen die hebben, die hebben nog maar twee derde van hun capaciteit... ook al wordt er geroepen dat niet zo is. En dan sta je daar in zo'n file zeg een uur lang... En ja. dan zie je die actieradiusmeter teruglopen naar 11, naar 9, naar 7, naar 6 kilometer. En je bent ondertussen nog een steek verder. Maar je hebt wel je verlichting aan, je verwarming aan, dat soort dingen. Ja. Moet iets vergeten. En wat de mensen vergeten, als je stil komt te staan met zo'n ding... dan sta je ook echt stil. Dan je moet een, je een takelwagen gaan bellen. Heb je een dode klont metaal met, met lege elektronica van 1300 kilo? Nee, nee, meer, meer, meer. Tot 2500 kilo. Okay. Ja, dus wij, wij zijn er nog niet helemaal van overtuigd nee. dat het nou het ideale auto is. Okay. Okay. Zo'n elektrische. We gaan nog op, iets? Nee, we gaan naar Cor. Oh, We gaan naar Cor. Ja. Nou, dan ga ik, nog, dan ga ik Cor een voorzetje geven. Ja. Fiat Panda. Mm -hmm. uh, Fiat Fremont. Fremont. Uh, een, een, een, een Fiat met uh, Amerikaanse roots, kan mm -hmm. ik je melden. En ik geef hem even het voorzetje Jeep Grand Cherokee SRT8. Oh, lekker. Hè. Even, lekker hè? Ik gooi ze er even in, Cor. Ja. Ja. Nou, waar zullen we beginnen? Nou, laten we eens beginnen bij Fiat. Want we kregen een heel mooi ronkend persbericht. Uitstekende resultaten in 2011. Alleen met de verkoop van Fiat gaat het niet zo heel. Kan dat nou <coughs> het merk? Um, nou, zoals ik al zei, um, die, um, dat samengaan van Fiat en, uh, en Chrysler. Yeah. Uh, heeft er natuurlijk voor gezorgd dat, uh, dat Fiat ineens uh, ja, een hele sterke voet aan de grond heeft in de, in de Noord-Amerikaanse markt. Fiat had geen activiteit in Noord-Amerika. Bepaalt uh, een markt uh, van belang. Hè. De Noord-Amerikaanse automarkt is net zo groot als die van Europa. Zo ongeveer. De Californische markt is al zo groot als Europa. Zo'n beetje <coughs> zelfs. Dus uh, um, dat is wel zeer uh, de moeite waard om, om daar aanwezig te zijn. Ja. En daar waren we niet. Ja, in één klap, uh, toen het met, uh, met Chrysler heel slecht ging... Uh, ja, heeft die overname ervoor gezorgd dat je een distributienetwerk... Uh, fabrikage, et cetera, daar allemaal hebt. Dus ja, dat is toch uh, heel goed uitgepakt. Fiat kwam natuurlijk zelf op het moment van die overname... uit een financieel uh, uh, moeilijke, moeilijke fase. Dus heel wat mensen hebben toen de, de wenkbrauwen erbij opgetrokken. Maar die gekke Mark die heeft het toch maar, uh, maar geflikt... En nu ben je dus op een punt aangekomen dat je misschien op het ene continent wel een probleem hebt... maar de business op een ander continent crescendo gaat en je natuurlijk die risico's een beetje kunt uitlevelen. Ja. Dat maar, konden we niet. Ja, maar Het gaat met Chrysler goed. Ongekend. Ze maken winst. Ja, dat Precies. En bij Fiat zie je... ja, Fiat is nu een beetje de achteraan sukkelende uh, uh, grote boertje. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Als je naar het totale resultaat kijkt... en je kijkt even naar trading profits, zoals het heet... dus ja. eh, echte, de, de, de, de, de, winst de winst uit de, uit de echte ja. activiteiten... zonder al die uh, um, uh, uitzonderlijke uh, opbrengsten... Uh, dan komt nog altijd 40% van het resultaat bij Fiat vandaan. Ja. Dus het is niet zo dat het, uh, dat, dat, dat, dat negatief is. Uh, dat draagt wel degelijk bij. Ja. Uh, en ik moet zeggen dat het, uh, het totale resultaat van Fiat ook wordt gedrukt... omdat er op dit moment behoorlijke investeringen... in research en development worden gedaan. Ja. De, nou, en daar gaan we op heel korte termijn de vruchten van, uh, van plukken. Maar niet, niet omdat het in Europa gewoon, gewoon slecht gaat. Nou ja, kijk, de Europese automarkt als totaal uh, staat onder druk. Ja. Uh, Italië, uh, sorry, uh, Fiat van oudsher natuurlijk een, uh, uh, ja, een sterke aanwezigheid in Zuid-Europa. Nou, ja. we weten hoe die Zuid-Europese economieën ervoor staan. Ja. Ja. Ja. Daar heeft Fiat uh, gewoon last van. Ja. Maar in Nederland gaat het, uh, gaat, het uh, gaat het prima. In 2011 was een uitstekend jaar. Ehm... Ja. Um, uh, ja, waar we gewoon duidelijk de, de vrucht hebben geplukt... van het feit dat uh, ja, Fiat uh, schone motoren maakt. En we dus ja, in dat Nederlandse belastingregime... Ja. Heel veel voordelen hebben. Met name kleinere autootjes. Uh, kleinere auto's, leren. maar hele mooie techniek. Zo'n twin-air motor is natuurlijk toch uh, een... Dat ja, is echt fantastisch, fantastisch motortje. Motor. Zo'n zo ja. twee cilinder met 85 pk. Uh, ja. Geweldig. En wat is het? Ja. 600cc of zoiets? Hè? 900. Eh, 900cc, ja. ja. Heel klein dingetje. Zit onder meer in de nieuwe Lancia, Het nieuwe IPje, maar ook in de, in de 500. Klopt. Maar het geluid van een mooi expressmachientje, Schitterend motortje. Neem maar echt serieus. Maar ook uh, de Alfa Romeo Giulietta tegenwoordig. Met een 1,4 liter, 20% bijtelling, 170 pk geloof ik. Helemaal goed. Echt helemaal ja, he? Zo is Het is allemaal klein, maar ja. Ja, en wat ik moet zeggen, uh, van die auto. Ik, ik, uh, ik ben vandaag met, uh, met de Julietta. Ja. En um, ja, kijk, de Julietta heeft twee gezichten. Uh, of alle alfa's hebben twee gezichten. Dat komt met name door die uh, beroemde DNA-knop. Hmm. Ja. Als je die auto wegrijdt en dan staat in de N van normal. dan is het een behoorlijke comfortabele reisauto. Maar als je hem op de D van Dynamics zet. Gaat de besturing verandert, de turbodruk gaat omhoog. Ja. de vering wordt wat straffer. Ja. ja, dan heb je gewoon echt een fantastisch geurreizer. Bas, ja. Bas, maar ik wil ja. echt tussendoor nog komen. Je, je weet, Tros Autoshow twittert nogal. Ja? Dat is een verhaal. Bernard ja, die twittert. Mm -hmm. en ik citeer. Zin om je te ergeren aan domheid. Mm -hmm. Luister dan naar Tros Autoshow. Ja, doen, doen, doen. Nu weer een zogenaamd goed idee. Spoor asfalteren, <lacht> fietsenstallingen. Weg, allemaal in de auto. Ja. Met de groeten van Bernard Heideman. En veel succes met het ijs, Bernard. Vandaag, <lacht> zeg maar wel. Maar, Cor, even <lacht> ja. terug naar auto's. Want dat is wel gezellig. Um, die, die Alfa uh, mist eigenlijk een vlaggenschip. Een lekkere grote Alfa. Een 164 achteren, Die er niet meer is. Een 159, die er niet meer is. Ja... Ja. En toen. Komt er wel aan. Hij komt er wel aan. Ja, je ja, mag dat natuurlijk niet zeggen. Nee, ja, nou ja, zoals ik al zei. Hè, de, um, de resultaten van, uh, van de groep in Europa staan ook uh, wel wat onder druk. Omdat er uh, behoorlijk ja. wordt geïnvesteerd in uh, research en development. Dat zien we onder andere in Fiat. Uh, waar heel veel gebeurt. Ja. Um, hè, Carlo gaf het al even aan. De, de nieuwe Panda. Die we um, over een week zo ongeveer gaan uh, lanceren. Ja. Uh, we hebben. Um, deze week uh, de eerste foto's gezien van uh, een, een nieuwe variant... in zeg maar, de familie van de 500. Ja, een lange 500. Um, ja, ja, ja. ja, leuke auto. Laten uh, we zeggen een soort MPV-variant uh, op, de, op de 500. Ja. En ja, die heel duidelijk appelleert aan toch de emotie die rond het product ja. uh, 500. Het is toch echt een icoon uh, voor het merk Fiat. Um, ja, en ook bij Alfa wordt er heel veel geïnvesteerd. Ik kreeg vorige week te horen dat we uh, tijdens het salon van Parijs, dus in dit najaar, uh, de intekening voor de 4C opengaat. Ja. Dus uh, Een Roadster? Dat is dat roadster. Een klein Roadster. roadster. Ja, of de, de, de middenklasse ja. okay. Als je het nou hebt over die GTV, waar je het net over had, ja, zo straks. zoiets. Ja, maar ik had daar het eerst over, over. Een, een, grote, een flagship. Een groot vlaggenschip, een grote auto. Ja, daar mag je nog niks over zeggen, maar die komt er wel. Wordt aangewerkt. Nou, maar, dan kun je toch gewoon een Lancia uh, Thema nou. kopen. Ja, maar dan staat er geen alfa op, vriend. Nee, maar dan heb je wel van de groep een grote, ja, het, ook grote dit is, groep. Meneer Heideman zegt nu weer, oh, oh, oh, wat een ja, duurde opmerking. Heid, meneer Heideman, die, die ergens een groene geld. Die zit, die zit inmiddels naar BNR te luisteren, denk ik. Maar, nee, maar dat <laughs> maakt ook niet uit, velen. Het, ja, hey, maar en dan Jeep. Want in Jeep en Lancia zijn jullie op dit moment, als je kijkt op tv en de commercials en zo, ongelooflijk veel geld aan het pompen. Hè? Die, om die merken op een beetje op de kaart te zetten. Op ja, klopt. Jeep. Nou ja, Jeep heeft het een aantal jaren, toen het natuurlijk wat minder met de Chrysler groep in Amerika ging... heeft Jeep best een moeilijke fase doorgemaakt. Um, nou, dat staat allemaal weer, um, ja, dat staat allemaal weer uh, behoorlijk uh, op de rails nu. Uh, het netwerk is, uh, is oké. Okay, dat, dat, dat, dat zijn uh, ja, uh, partijen die dat merk al jaren vertegenwoordigen. Um, die, ook die hebben een moeilijke fase natuurlijk ja. achter de rug. Nou, dat staat nu allemaal weer goed op de rails. Die zijn enthousiast uh, aan de slag. En uh, ja, wij zijn uh, in de marketing uh, het uh, merk Jeep weer een beetje op het netvlies aan het zetten. Met name... Merk. Eigendom van Fiat. Het blijft toch wel. Ja. Maar goed, maakt niet uit als je er maar goed mee omgaat. Maar het grappige dan... is: hè, jij, jij begint ook over uh, ja, de dikste uh, Grand Cherokee die je maar kunt bedenken. Ja. Uh, maar waar we natuurlijk uh, vooral aandacht voor vragen is het feit dat, uh, dat Jeep ook een kompas heeft die je al onder de, de 30.000 euro kunt kopen. Dat is helemaal niet zo bekend. Ja. Nee. Ja. Ja. Maar, maar er worden nu wel actiemodellen van op de markt. Dus dat, dat loopt nog niet helemaal zoals het moet lopen, denk ik. of wel? Het is meestal zo met actiemodellen, toch? Dat betekent dat het uh, heel erg goed gaat. Nou, het is een goed instrument om die auto wat meer onder de aandacht te brengen. Ja. Ik wil nog één prangende vraag voordat ik hem vergeet, Bas. <laughs> voordat we naar de rijimpressie gaan. Corbaltus werkte vroeger voor Kia. Ja. En werkt nu voor Fiat. Dan gaan even het merk Fiat isoleren. Is het nou niet raar dat je, dat je bij je allergrootst denkbare concurrent gaat werken en dat je vervolgens ook die twee merken uh, tegen elkaar moet, moet, moet, moet afzetten. Begrijp je wat ik bedoel? Als, als je ziet nu het gamma van Kia... Van Kia wat er nu op de markt wordt gebracht... wat jij ongetwijfeld kent uit je vroegere leven... daar heb je als fiat een harde dobber aan. En andersom, wellicht ook wel. Lijkt mij een, lijkt mij een moeilijk spagaat situatie. Ja, maar je kijkt... Uh, uiteraard kijk je heel erg naar de producten. Ja. Maar ik kijk naar de job. en uh, Ik heb Kia zes jaar gedaan... En ja, dat stond er heel goed voor. Ja. En daardoor was ook de uitdaging er wel een beetje vanaf. Oh, okay. En uh, bij de Fiat Group, uh, zeker met uh, de integratie van de vroegere Chrysler-merken... Uh, ja, is er heel veel uitdaging. Ik bedoel, we hebben daar meerdere ballen qua merken in de lucht uh, te houden. Dus daar is gewoon nog een hele grote klus te doen. Ja. En dat is uh, hartstikke mooi. En Job ik had maken. al heel veel met ja. Italië... Um, dus uh, ja, dat is fantastisch om te doen. Als je naar het hoofdkantoor gaat, dat is, een, uh, dat is echt een uitstapje. Ja, klopt, Lekker Italiaans ja. eten. Ja, Beter dan een uh, gebakken ja, hond. Ja, ja. ja daarom. Nee, uh, hey, Tor, we, gaan we gaan rijden. Ja, we gaan rijden. Want uh, Jorn heeft op de site gezet dat ik me achter het stuur van de mini-coupé heb gepropt. Ja. Toen dacht hij, nou, dat is ook niet aardig. Maar het komt alleen maar, omdat hij die stoel altijd op de kinderstand zet. Daarom ja. moet je proppen. Maar <laughs> we hebben dus gereden met de mini coupé. Komt die? Nou, de mini kent u? Geretro een aantal jaren geleden met heel veel succes door BMW op de markt gebracht. En daarna heeft men gedacht, wat kan je daar nou nog verder mee? Nou, daar is een Clubman gekomen, een cabrio gekomen, Inmiddels zijn er hoge auto's, een countryman, van alles en nog wat. En de laatste lood aan die stam heet de Mini Coupé. Wat is de Mini Coupé? Nou, moet u zich voorstellen, pak een gewone Mini uit de rek. ...zaag vlak boven de motorkap naar achteren alles eraf... Het ...hele dak, ruiten, alles weg... ...en zet er op de hardtop van een BMW Z4. Dan heeft u eigenlijk een mini coupé. En u begrijpt al uit mijn uh, beschrijving... ...dat ik het nou niet echt een hele mooie mariage vind. Nee, het is een lelijk ding. En als je erin zit, is het wel aardig. Uh, en wel aardig zeg ik omdat het een autootje is voor twee mensen. Het is een mini waar je niet zoals bij andere minis... met twee man en twee gecoupeerde dwergen in kan zitten. Maar hier kunt u de dwergen thuis laten... en kunt u alleen u en iemand anders meenemen. Best gezellig voor een coupé. En achterin, dat is dan wel het voordeel... heb je ineens een achterklep die, als hij open gaat, een totale bank mist. Waardoor je een zee van ruimte achterin hebt. U moet zich voorstellen, in een gewone mini... twee man en twee kleine kindertjes... plus een heel klein beetje bepakking. En in de coupé heb je dan ineens voor twee man zoveel ruimte. Eigenlijk voor... Vier personen. Het jammer is een beetje dat Mini doorgeslagen is... in uh, het blijven vermarkten van nieuwe ideeën op basis van die Mini. Het rijdt daarentegen fantastisch. En ik zit in de Copper S-uitvoering... die werkelijk voorzien is van alle elektronische snufjes. En dat maakt hem ook wel weer een beetje vermoeiend, want alles zit erop. Ik heb bijvoorbeeld een middenklok waar je eigenlijk niet op kunt aflezen... hoe hard je nou werkelijk rijdt. Voor mijn neus zit een toerenteller. Het is allemaal hip en racy. Maar in het midden zit een totaal onduidelijk scherm waar alles op kan. En dat is altijd eng, hè? Zodra je, zodra je schermen gaat bouwen die alles kunnen... dan kunnen ze eigenlijk niks goed. Um, dan de prijs. Vanaf 24.000 euro. En deze in Cooper s uitvoering deze coupé... deze tweezitter kost 30.000 euro. En is het dat waard in oud geld 70.000 gulden voor een mini? Nou jongens, kom op. En dan zou je het zeggen, een Fiat apart 500 is structureel goedkoper. Heeft dezelfde uitstraling, weliswaar niet 184 pk. Maar dat scheelt nogal in kosten. Goedemorgen, daar kan je bovendien een cabriootje voor bestellen. Die er ook nog leuk uitziet. In tegenstelling tot deze bolhoed op een plateau geschroefd. Nee, je moet er echt van houden, of je moet het beschouwen als conversation piece, maar anders, nou, blijft het maar liever bij een marketingstuntje van de afdeling marketing van BMW. Ja, en dat doen ze goed daar. Ja, maar het concept mini wordt veel te veel uitgemonken. Ja, ik ben er ook bang voor. Maar ben er ook bang voor. Overigens ja. is Wieneke Gunneweg ja. ook een twitteraar. Store. Ja. Die is in de ogen van Bernard. Uh, hoe, hoe was zijn nou, naam? Die is. ook tot de domme mensen toegetreden. Ja, want die roept nu op Twitter heerlijk lekker onversneden rechts ja. praten. We liggen hier dubbel. Oh, die is Oei. net zo dom als wij. Dat is heel goed. Die is net zo dom als wij. En, en, en, en, en dat gunnen wij, uh, de wereld. Hè? Winneke, go ja. for it. Even, even over dat concept Mini, waarvan we net constateren. Dat wordt wel erg uitgemolken. Is het niet ook. Te, we konden nu een soort multipla uit de jaren 60 achter 500 l Is uh, uh, de firma. Fiat dat ook niet een beetje te veel aan het uitmelken... dat goede conceptje 500. Nou ja, tot nu toe hebben we een, een, een gesloten 500 en een 500 cabrio. Mm -hmm. En een hartje en, en een hel. Ja. Ja. Dus ja, ik vind het nogal meevallen. Het werd tijd om uh, eens wat uh, variaties op dat thema uh, aan te voeren. Ja. En ik moet je zeggen dat... Um, kijk, er is een groep die de 500 heeft, uh, heeft omarmd... maar het blijft een, uh, een, een compacte auto. Hm. En die groeien eruit... Uh, die krijgen kinderen en die ja. kunnen niet met het concept 500 verder. Ja, dan is een, uh, een, een 5-dus variant met een beetje kofferruimte is, uh, wel een zegen. Het blijft ja. een briljant concept. Hè? Je bouwt een auto op basis van de Panda... Ja. Daar, he, die, die, die maak je retro en ja. leuk. En die vraag je vervolgens twee keer zoveel voor. Ja. Oh, no. En dan heb je... Ja. Verkoop je en dan duidelijk. Heb je, dan, dan een hartstikke mooie money maker Slim. waar iedereen gek op is. Ja, zit goed. dank dus dankjewel. We willen je willen bedanken. Het is kort, want we hadden, we hebben, er wordt hoop, een heel hoop geschaad uh, tijdens het NK in hier Over verder. Over zeker meer. Maar dankjewel, we gaan je in de toekomst zeker spreken. Verder over de, Graag. Van alles nog. He, de volgende week. Dus de Lancia thema. De spaghetti en meatballs machine die, uh, die we gaan rijden. Ik, ja, ja. ik hang aan het toestel. Dat is ja. zo fijn. Nou, zijn, ik ja. ook, want ik ben benieuwd naar die wagen. Ja, nou dat is voor alle domme mensen. zijn uitgenodigd volgende week weer gewoon tussen twee ja. en een half drie te luisteren. Ja. Ehm, Luister ehm, luisteren. Nieuwe Tross Autoshow op Radio 1. Tot die tijd kunt u terecht op Twitter. Het Autoshow op Facebook. En natuurlijk op onze site. En die laat wwwtrosnl slash autoshow zo opium. Maar eerst naar het journaal. En dat wordt er verzorgd door Geert -Luke. Dacht ik. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is opnieuw een chaos op het spoor. In de Randstad en het zuiden rijden nauwelijks treinen. Er zijn wisselstoringen en bevroren bovenleidingen. En er staan defecte treinen op het spoor. In Utrecht is de dienstregeling aangepast. Er rijden geen intercities van en naar het station. Wel rijdt er twee keer per uur een stoptrein. En er staan honderden gestrande reizigers in de stationshal van Utrecht Centraal. Ook het autoverkeer heeft last van de kou. De Wegenwacht draait over uren en verwacht vandaag 6000 pechgevallen. Meer dan twee keer zoveel als normaal op zaterdag.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 De uur later waren er geen kaartjes meer te krijgen. De kaartjes zijn dit jaar 20 euro duurder. Volgens Lowlands komt dat door het hogere BTW-tarief. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Goedemiddag, Opium Live vanaf de zolder van Carré en de vrijwel dichtgevroren Amstel in Amsterdam. Tot half vijf zitten we hier. Eh, kom langs als u het schaatsen... moe bent of gewoon zin heeft in warme chocolademelk. Met de Bouwhuis, die komt straks vertellen over de voorstelling Jaloezie. We hebben het over de mobiles van Alexander Kalder en dat is wat anders dan mobieltjes. Eh, in de virtuele vitrine, de striptekenaar Joost Zwarte... van hem verscheen deze week bijna compleet. Het heet ook bijna compleet, het is niet voor niks. Het is niet alleen dat het werk uit dat allerbegin tijd er niet in staat. Maar het is ook dat, uh, dat het niet eindigt met een punt, maar met een komma. Eigenlijk is het zo, als het boek eenmaal klaar is dan ben je blij dat het er is, want het was een hoop werk. Maar we gaan gewoon door. Er is nog een heleboel te doen. Een heleboel te doen, ja. Gesbert Kamer die legt straks uit waarom hij ineens wel van Lennart Cohen houdt. Hans en toch Jager, die komt vertellen over beeldende kunst. Arjen Lubach over Santa Amour en de première van de Opium Leesclub. Wat vinden ze van Bonita Avenue van Peter Buwalda? En er is live muziek van Frederik Spicht... straks nog. En uiteraard haalden we u op de hoogte van uh, foutenwissels en overige wisselstoringen op het EK Schaats in Heerenveen. En we hebben ook nog wintergedichten voorgelezen door Jan Meng, door de uitzending heen. En als u wilt reageren, ons mailadres is uh, opium.avro.nl Twitter kan ook, hashtag opiumavro of haakje uh, hekje Hans Opium toneelgezelschap Artemis uit Den Bosch heeft een uh, geweldig succes beleefd... Op het, uh, nou, op het enige echte Broadway in Amerika in New York. De New York Times die schreef een, uh, nou, een lyrische recensie over de voorstelling uh, De Woeste Hoogte. De gerenommeerde krant kon maar één minpuntje noemen... dat hij maar viermaal te zien was, die voorstelling. Kom terug, Artemis, eindigde het stuk. En is het gezelschap uit Den Bosch dat ook van plan? Dat vraag ik aan uh, Alejandra Thuis, die uh, de hoofdrol van Cathy speelde. Alejandra, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn uh, net terug uit New York. Heb je een last van de of valt het wel mee? Ja, uh, ik heb wel een beetje last. En, uh, maar vooral van de, van de grote overgang qua, qua weer. Want <laughs> we zaten, we zaten uh, in New York nog op terras met 15 graden ah, in de nee. meet-packing district. En hier is het echt ijskoud. Ja, ja, ja. En bovendien... Uh, speelden we in New York en moesten we gisteren alweer in Tongeren spelen. Dus dat, dat is was een iets koek. minder metropolitische. Ja, ja, ja, ja. het is, is hier naar het hoofd gestegen, begrijp ik. Ja, ja, het is begonnen. Mijn voetjes zijn niet meer op de grond. <laughs> zeg, het was geweldig. Die, ik heb het gelezen, die recensie in de New York Times. Je hebt hem uitgeknipt, neem ik aan. Ja, ja, we hebben een paar uh, exemplaren uh, gekocht, omdat we het echt niet konden geloven. Nee. Er is een. Uh, een fotograaf geweest van de New York Times is mm -hmm. ja. En ze zeiden dat er geen garantie was uh, dat er ook uh, een review zou komen. Ja. Maar die kwam in wat voor een. Nou, fantastisch. En uh, wat, voor, wat zijn de gevolgen daar dan van? Word je dan ook inderdaad mee, meteen gevraagd om vaker te komen? Of? Ja, het... het uh, ze, ze, ze waren zo onder de indruk ook van het theater zelf, het theater het New Victory Theater mm -hmm. had ons uitgenodigd en, en, uh, en het was uh, van het hele uh, Duits, de hele um, Nederlandse theatermaand die ze daar hadden georganiseerd yeah. was dit uh, de enige keer dat de New York Times uh, erop af was gekomen, dus voor hen was dat ook een uh, een, ...een reden om ons opnieuw te vragen. Ik weet niet hoe concreet het, dat zal zijn... Ja. ...maar uh, zij wilden ons zeker uh, weer gauw terugzien. Dat is mooi. En dan met dezelfde voorstel, voorstelling... ...of met een uh, nieuwe voorstelling? Ja, dat weet ik niet. Dat weet je niet, nee. uh, het, het, het, ik, ik weet in ieder geval dat het voor Artemis... ...een, een, uh, een goede investering is geweest... ...om Woeste Hoogte. Dat is uh, het stuk dat ja. Jeroen Olieslagers geschreven heeft... ...om dat uh, te vertalen naar het Engels. Ja. Um, uh, omdat uh, bijvoorbeeld... Ik hoorde dat, dat er mensen zelfs in, in Sydney uh, uh, ook al uh, geïnteresseerd waren. Dus als, als, als een stukje in het Engels is, is het natuurlijk ja, grote markt Ja, want ja, anders ja. ben je na tongeren ben je snel over natuurlijk. Hè? <laughs> ja. Zeg, ik heb het, ik heb de, de, de eerste try-out uh, destijds in Bellevue gezien in het Engels. Uh, het was wel okay. wennen natuurlijk voor jullie. Ja, ja, dat was heel, heel erg winnen Vooral omdat we de voorstelling gemaakt hebben in het Nederlands. Mm -hmm. En, en uh, ook al 60 keer gespeeld hebben in het Nederlands. En um, we waren een beetje bang dat, dat wij met ons Macaroni-Engels uh, dat helemaal niet uh, voor elkaar konden krijgen. Nee. Dat het gewoon, weet je, het is, het is, het is in het Engels, het, het boek is Engels. Dus wij, wij hoopten gewoon dat... Ja, dat we het geloofwaardig uh, um, ja, neerzetten. Ja. Zouden kunnen brengen. Ja. En we dachten ook, misschien verliezen we wel wat in het Engels. Misschien ja. uh, um, gaat, gaat er heel veel verloren in mm. de vertaling of vinden we het te heilig. Of... Maar dat, dat bleek gewoon niet zo te zijn. Nee, nee. Het blijkt toch een stuk te zijn over, over passie en in welke taal je dat ook doet. Als je die, als je die uh, geloofwaardig mm. weet te brengen, dan... Ja, dan, dan, dan, dan, dan komt het over. Ja, maar is ja. wel gelukt, ja. ja maar maar ja, die passie van het spelen, misschien wordt dat wel minder... als je, als je minder met die taal hebt natuurlijk. Ja, precies. Nee, die, die, die eerste try-out die je gezien hebt, die was ook heel erg... Uh, toen zaten we heel erg in ons hoofd... want we wilden gewoon zo goed mogelijk de da de, de, de en de ta... en de papapa pa, pa, <laughs> Engels uh, weten, over ja uh, uh, uh, yeah, zo geloofwaardig mogelijk yeah. te brengen. Maar dat is in New York, na, na twee keer Engels daar hebben we dat gewoon achterwege gelaten. En dan, toen ging het vanzelf. Ja, fantastisch. Zeggen jullie, zijn jullie ja. weer terug in Nederland... ook weer met de Nederlandse versie, of niet? Ja. We ja, je weer spelen? We zijn nu nog, die spelen we uh, uh, nog tot 3 maart... Uh -huh. uh, in de Nederlandse en Vlaamse theaters. Oké, okay, hartstikke goed. Rotterdam, Delft, Alkmaar en Tilburg. Ik noem ze maar eventjes. En kijk op ja. www.artemis.nl voor meer informatie. Veel succes als je, uh, nou ja, als je weer gaat spelen... en uh, sowieso met alles wat je gaat doen. Dank je wel, Alejandra. Dank je wel. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Kunstverzamelaar Jack Bakker wil het zogenaamde boegenwadhek van Studio Job niet meer op zijn Zandvoortse landgoed hebben. Het ontwerp verwees met bepaalde elementen naar het concentratiekamp, zoals rokende schoorstenen en prikkeldraad... De komst van het Bugewat Hek zorgde voor veel verzet bij de buren van Bakker. Nou, vooral dus de herinneringen aan de oorlog van mensen die het, het, zelf uh, of hun, hun familieleden in een kamp gezeten hebben... en daarmee moesten leven en dat heel pijnlijk vonden. En daarom juist dit um, kunstwerk niet in hun gemeente wilde hebben, wat men dagelijks zou kunnen zien. 538-DJ Wild gaat een uitzending verzorgen vanuit Auschwitz. Hij kwam op het idee toen hij zijn negenjarige dochter over de holocaust wilde vertellen... En hij heeft ook nog een andere reden. En het valt toevallig ook in de week. Nee, het valt niet. Het valt in de week dat uh, Pierre Fortuyn tien jaar uh, geleden is vermoord. En ik wilde niet dat het rest van mijn een appendix is. Dus ik dacht, ik ga het anders doen. En uh, als je de berichten ziet afgelopen weken. van het uh, opkomende antisemitisme en rassenhaat, discriminatie. Dan, ik, dan is het de juiste tijd om er wel iets aan te doen. Het zit de Republikeinse presidentskandidaten niet mee wat betreft hun campagneliedjes. De ene na de andere artiest zegt het niet op prijs te stellen... dat zijn liedjes door Newt Gingrich en Mitt Romney worden gebruikt. Gingrich moet van Survivors... I'm en de heavies How You Like Me Now afblijven. How you like me now. De tegenstander Mitt Romney ging eerder zonder toestemming... met True Colors van Sydney Loper aan de haal... en heeft nu rapper Knaan op zijn dak gekregen. De artiest vindt het prima als Democraat Obama zijn nummer wil gebruiken, maar Mitt Romney moet er met zijn Republikeinse handen vanaf blijven. De zanger Neil Young onthulde deze week een saillant detail over Steve Jobs. De man achter iTunes en de iPod, toch symbolen van digitale muziek, bleek zelf de voorkeur te geven aan vinyl. Steve Jobs was een was pionier van digitale muziek en zijn legacy is tremendous. Maar when hij naar huis ging, listened hij vinyl omdat het maar liefst twee hele dagen achter elkaar had gevroren... besloot de KRO woensdag schaatsfilm De Hel van 63 speciaal in te lassen. Prompt werd er de best bekeken film in de afgelopen zeven jaar. Bijna twee miljoen mensen keken naar het Elfstedentochtdrama. De mannen die Renier Paping achtervolgden, konden hem niet meer bereiken. Moederziel alleen zwoegde hij door het Friese noordpoolgebied naar Bartlehem. De best bekeken film blijft overigens Bridget Jones' Diary... Schrijfster Duska Meising overleed begin deze week. Meising deputeerde in 1974, maar werd bij het grote publiek vooral bekend door de roman De Tweede Man uit de 2000. Middelbare scholieren kennen haar vooral van het boek Robinson, dat met 116 pagina's niet al te dik is. Ook overleed de Poolse dichteres Wisława Simborska. In 1996 won Simborska de Nobelprijs voor de literatuur. In haar 67-jarige carrière schreef ze 200 gedichten. Haar werk werd geprezen om zijn ironische precisie. Wanneer ik het woord toekomst uitspreek... vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden. Wanneer ik het woord stilte uitspreek, vernietig ik haar. Wanneer ik het woord niets uitspreek... schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past. Dat was het hele nieuwsoverzicht, samengesteld en gelezen door Laura Kors. Schrijf maar eens een tweede roman na een succesvolle eerste. Robert Fuisje, die durft het aan. Na Alleen maar nette mensen werd donderdag beste vriend gepresenteerd... in de Brazil Music Bar in Amsterdam. Onder het toeziend oog van alle beste schrijfvrienden van Robert. En ook Opium was erbij. Dames en heren, goedenavond allemaal. Bij doen nu al legendarische party voor de nieuwe uh, roman van Robert Fuisje, beste vriend. In eerste plaats. Voor... Dit is dezelfde locatie waar vier jaar geleden mijn eerste boek uh, gepresenteerd is. Toen was het wat uh, rustiger dan, uh, dan het nu is. Dus ik ben, ik ben nu pas bij de deur en ik, ik, ik, ik uh, heb nog niet de kans gehad om, om naar binnen te gaan. Maar ik zie heel veel uh, mensen die ik ken en ook zelfs mensen die ik, die ik niet ken. En ja, wie zien we daar? Marga van Praag. Robert en ik zijn mijn vriend. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik ken zijn vader, hè Robert? Ja. Mijn naam is Bert Vuijsje en ik ben de trotse vader van de succesacteur. Ik ken Robert heel goed en ik hoop dat het boek in 30 talen vertaald wordt, minstens. Hebben we nog meer, Robert? Uh, lijkt me goed, ja. Lijkt me wel genoeg. Ja, zegt iedereen altijd: het tweede boek, dat is lastiger dan het eerste boek. Heb jij dat ook zo gevoeld? Het eerste boek, daarin zit alles wat ja, je hebt waargenomen of hebt gezien waar je over zou willen schrijven. Dan heb je al, al, die, al dat kruid verschoten. En dan moet je ja, met iets nieuws komen waar je dus een minder groot deel van je leven aan, aan gewijd hebt. En ging dat? Uh, nou ja, ja, ik vind van wel. Ik, uh, ik hoop dat uh, andere mensen ook uh, vinden dat het ging. Herman Koch, succesauteur. Ben je een liefhebber van het uh, werk van hem? Ja, ja nou ik uh, ken Eck voornamelijk zijn eerste boek en ik moet dit, uh, deze avond, ga ik nog lezen. Daarom daar ben ik ook hier. Nou is dit zijn tweede roman. Uh, dat, dat, dat, altijd het cliché van die tweede roman is lastiger dan het eerste. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, heel erg. Daar heb ik al lang over gedaan. Dus uh, langer dan hij, langer dan uh, Robert... Dus je komt een jaar of zes en als je helemaal dat tweede boek gehad hebt, dan gaat het vanzelf. Ja, dat heeft ook ooit Gerrit Kombreij gezegd, van, bij je debuut vergelijken ze je met de hele wereldliteratuur. Bij je tweede boek vergelijken ze maar met één ding, met je eerste boek. En daarna is het gewoon klaar, daarna ben je gewoon vrij. Dan kun je, dan kun je het derde boek dan, dan heel slecht zijn, er wordt helemaal niet opgemerkt. En uiteindelijk groei je er dan langzaam in. Uh, Saskia Noord, ik had het gevoel ik had het derde boek vond ik heel moeilijk omdat heel veel schrijvers zeggen, je bent pas een schrijver na je derde boek. En dus dat was het moeilijkste boek. Ik ben Kluun, hallo. De weduwnaar was eigenlijk al af, uh, half voordat Komt de Vrouw bij de Dokter uitkwam. Uh, dus dat, ik weet niet dat ik tegen mijn uitgever zei, nou, over een maand of drie ben ik wel klaar. En toen kwamen alle reacties op Komt de Vrouw bij de Dokter en die waren natuurlijk zo heftig. En ik moet zeggen dat je dan toch wel wordt beïnvloed. Dus het tweede deel van de Weduwnaar duurde twee jaar langer. Maar het is toch wel een soort, uh, voor het eerst besef je dat wat je gaat schrijven, dat het gewoon door tienduizenden of honderdduizenden mensen gelezen gaat worden. Ik bedoel het, het boek van Robert, of het nou compleet ruk zou zijn of niet, dan zijn er zijn in ieder geval twintigduizend mensen die kopen het blind. En dat is best wel eng, want bij je debutroman dan zit je in je eentje achter je pc en dan, dan bedenk je helemaal niet dat dat gelezen gaat worden, laat staan door tienduizend of honderdduizend mensen. Dus ja, het, is, het, het cliché is waar, zoals alle clichés. Is het rut trouwens? Wat? Van, van mij of van Robert? Van mij was het compleet ruk. Nee, ik heb geen idee. Ik, ik ga het lezen. En ik uh, ga zo over tot het, uh, het officiële uh, overhandigen van het eerste exemplaar. Dat doe ik aan uh, ja, eigenlijk mijn eerste grote literaire held, Jan Kramer. Hey! <applaus> Alsjeblieft. Dankjewel, ik ben zeer uh, vereerd dat jij heb mij hebt gekozen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Ik wens je veel succes en uh, je bent een waardig oorvolger. Dat was uh, Jan Kramer in zijn dankwoordje nadat hij het eerste exemplaar van de uh, beste vriend van Robert Vuijsje in ontvangst had genomen. Het boek is uitgegeven door Nijg en van Ditmar. En als het u wat lijkt, het uh, schrijverschap, dan moet u hier even naar luisteren. Altijd als schrijver willen worden? Veel inspiratie, maar nooit de moed om de pen te pakken?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 Ja, of je hebt er helemaal niks mee of uh, je vindt hem fantastisch. Zangerdichter Leonard Cohen, de Canadees. Hij is een van die uh, muzikanten die heftige reacties oproept. Uh, donker en somber of geniaal en geweldig. Uh, mu Muziekresistent van de Volkskant Gijsbert Kamer. Jij behoorde altijd tot die andere categorie. Ja, ik mij. heb ook wel eens wat denigrerend me ja. over hem uitgelaten. Ja, precies. En nu opeens. Je bent 48. Je bent, en uh, hij is ik, 77. Mag het, ja. Ik mag het zeggen, want we zijn nog ja. niet van dezelfde ja. leeftijd. Je bent op je oude dag een beetje mild geworden. Nee, nee hoor, nee, het ligt echt wel in de kwaliteit van de muziek volgens mij. Uh, ja. Ik moet zeggen dat ik, ik groeide op met hem. Ik hoorde hem voor het eerst in de jaren 70. Uh, mijn oudere zussen en de moeders van vriendjes van mij. Die vonden hem goed. <laughs> nou, dat is natuurlijk heel verdacht. Het viel een beetje in de categorie Barbijn en Groot die ik altijd ja, geweld vind. Ja. En Cat Stevens ja. en van dat soort. En druipkaarsmuziek noem ik het altijd. Ja, van, van, van, vies net dat, dat werk ja. ja, en ja. dat zal ik er maar door. En ik vond er eigenlijk niks aan. En dat is eigenlijk altijd een beetje zo gebleven. Totdat uh, in de jaren tachtig kwamen ineens helden van mij die zongen liedjes van hem. Dus Nick Cave bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik dacht van nou, dat zou misschien toch wel wat zijn. Toen kwam er een plaat van hem uit en ging je daarnaar luisteren. Uh, onbevangen nog van, nou, misschien uh, is dit een mooi instapmoment en dan hoor je weer die... Oh, dus je wilde wel Ik, wilde, ik heb echt mijn best gedaan, maar <laughs> dan was, was het weer uh, de productie die me helemaal niet beviel of een soort dat lelijke centersizer-geluid uh, wat hij had op, ja. op, op latere werken in de jaren 80 en 90. Ik dacht van, nou, dat, dat, laat het gewoon allemaal voorbij gaan. Hè. Er zijn ook mensen die houden heel erg van Italiaanse keuken, maar houden niet van tomaten. Ja. En dat, nou ja, dus dit is dan mijn uh, handicap. Ik hou niet van Leonard Cohen. En uh, toen kwam ineens die, die nieuwe plaat van hem. We, mm. Ik heb zijn, zijn optreden in het uh, Westerpark heb ik gemist, moet ik afstand, zeggen. Was hoor. Dat was ja. ik op Noordzee. Ja. En da toen dacht ik wel, toen ik die reacties hoorde... ook van twijfelaars en mensen die zoiets hadden... Nou ja, die helemaal ik. Echt helemaal ja. onwaarden. Ja. Het moet echt iets heel bijzonders geweest mm. zijn wat hij daar heeft neergezet. Maar goed, ik was daar niet bij. Dus ik kon rustig doorgaan in mijn twijfels over Leonard Cohen. En nu komt er ineens dat nieuwe album van hem. En vanaf de eerste tonen... Ben ik uh, verkocht. Ja, dat album heet Old Ideas. Ik wil het ja. even vasthouden, dat idee van vroeger. Ja. Laten we nog even naar die in muziek ja, van vroeger we gaan luisteren. Even <laughs> een stukje van uh, So Long Mary Marianne. Wat een van de flotste is dan. Dat ja. weten we hier. I forget to pray for the angels. And then the angels forget to pray for us. Uh, so long. Dat achtergrondkoortje ook, he? ja, ja, dat is ook iets wat me hinderde op zijn later werk. Die, die zangeres die zo heel erg uh, uh, al bijna op zijn Winter Schippers mee son, met hem, een soort maar goed. Dat en dat ik moest, schat al bij in de lach. Maar nu vind ik dat nu vind ik oh. daar ook weer wel goed bij passen. Maar... Ja, ja, goed, Old eerst dat is dat, dat, dat, dat nieuwe album. Uh, met welk gevoel ben je gaan luisteren? toch natuurlijk met, met behoorlijk wat sceptisch. Ja, nou ja, ook wel, ik vond het wel toch wel mooi. Kijk, de popmuziek is, is steeds ouder geworden en hij is eigenlijk de hele popmuziek meegegroeid. Uh, ik weet nog wel, toen 77, hè? precies, 77 is hij nu. En ik weet nog wel toen, in, eind jaren 90, toen kwam Bob Dylan met zijn plaat Time Out of Mind. Dat ja. had iedereen het over. Nou, hij blikt terug op zijn leven. Toen was hij pas 56, Bob Dylan dan. En, en nu is de popmuziek weer zoveel ouder geworden. En nu, hij is echt, uh, hij is ook de oudste nummer 1 uh, ja, in precies. Nederland nu geworden. Ja, ja. Uh, en dat is toch wel heel fascinerend. Hij, hij moest ineens weer terug het podium op en plaat gemaakt, omdat hij uh, naar verluid uh, door zijn manager belazerd was en hmm. helemaal geen oude dagvoorzieningen meer, ha ja. meer had. Ja. En nou, daar mogen we heel blij mee zijn. Want het plaats het vol met geestige kwinkslagen na het ouder worden en, en ook wel berusting in het feit dat, dat het de beste tijd achter hem ligt. Ja. En, en daar kan hij heel mooi over zingen. En dat, en dat zijn dingen die nog niet zoveel in de popmuziek voorkomen. Nee. En laten, daar ben ik blij om. Laten we gaan luisteren naar het nummer wat jij had uitgekozen. dat is het nummer Darkness. Drink it up. Dat veel lage toon, hè, Gijsput? Ja, en nu komt de regel. Oh, deze. I know my day The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me. But the darkness got that too. Ja, hij, hij zingt eigenlijk minder dan dat hij uh, praat. Dat, mm -hmm. de, de stem is, het is heel mooi. Het diepe bariton. Yeah. heel mooi. Ik vind die tekst ook echt heel mooi. Ja, Verder is, het een vrij, vrij eenvoudige blues die die neerzet. Het is, uh... Ja, is heel, muzikaal is het heel eenvoudig. Heel, yeah. heel, heel yeah. simpel. Maar yeah. dat vind ik met... Veel interessante popmuziek. Nog steeds wel heel ja. erg leuk. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En wat ik hier heel mooi aan vind aan deze plaat. Hoor je niet zo bij dit, bij dit nummer. Is dat het hele mooie organische arrangementen zijn. Een beetje zoals uh, uh, Tom Weets dat in de jaren zeventig, Met een be beetje jazzy. Er mm -hmm. zit een nummer echt een hele mooie trompet ook. En uh, dat vind ik echt uh, mooi gedaan. En mooi, mooi zombig orgel. En, uh, ja. Je zei al dat hij, hij, hij moet eigenlijk weer optreden vanwege uh, ja. geldgebrek. Uh, ja. <laughs> Ga, gaan we dat dus ook weer meemaken? Komt hij nog een keer naar het Westpark nou, bijvoorbeeld? De, de, ik hoop het van harte. En ik hmm. verwacht eerlijk gezegd dat hij nog wel wat gaat doen. Want die plaat die wordt overal heel erg goed ontvangen. En ik denk dat hem dat echt wel heel erg goed doet. En uh, ik hoop dat hij weer deze kant op komt. Maar ja, de, de, de hele wereld wil hem wel weer horen volgens mij. Want die tour heeft drie jaar geduurd. En uh, de, de, die reacties waren echt heel Heel erg lovend. en Het is voor hem natuurlijk uitputtend. Drie, drie uur per avond stond hij daar op het podium te zingen. En uh, ja, hij is nu inmiddels weer drie, drie, drie jaar ouder geworden. Het, uh, ik kan me voorstellen dat hij het uh, voor gezien houdt. Maar ja. ik, ik zou hem nu echt wel heel graag toch een keer willen zien. Ja. En je hebt hem hier hard gesloten, dat is duidelijk. <laughs> Gijsbe Maar dankjewel. Het gaat over Leonard Cohen, de CD heet Old Ideas. En die is nu overal verkrijgbaar. We gaan even schakelen met de Heeren Veen. Daar kijkt Sebastiaan Timmerman naar de drie kilometer vrouw op het uh, NK Allround. En die afstand zit er net op en wordt gewonnen door Linda de Vries. En Linda de Vries is een dame die we dit seizoen ook in actie zagen... bijvoorbeeld bij het Europees kampioenschap Allround. Daar werd ze vierde... En daardoor kwalificeerde zij zich al rechtstreeks voor het WK Allround... dat over twee weken in Moskou wordt verreden. Maar toch heeft Linda de Vries besloten... in tegenstelling bijvoorbeeld tot Irene Wüst... om dit Nederlands kampioenschap wel te rijden. Wüst is ook al zeker van het WK... en vindt dit toernooi niet in haar voorbereiding passen. Linda de Vries vindt dat wel. En zij wint de drie kilometer in een aardige tijd. 4-0-9-61. Marit Leenstra, die eerder vandaag de 500 meter won... wordt tweede achter Linda de Vries. Dat scheelt niet zoveel, maar 13 ste van een seconde... En Marit Leenstra behoudt de leiding in het algemeen klassement... want zij won dus eerder vandaag de 500 meter. Linda de Vries staat tweede, morgen op de 1500 meter op ruim drie seconden. Derde Jorien Voorhuis. En dat betekent dat als alles blijft zoals het nu is... dat Leenstra en Voorhuis naar het WK gaan. Maar er zitten nogal een, da een aantal dames uh, Voorhuis op de nek. Joling bijvoorbeeld, Marij Joling op plaats vier. En ook Lotte van Beek op de vijfde plaats... is zeker nog niet kansloos voor dat wk round De leiding dus in handen van Marit Leenstra naar de eerste... Dag van het nk oranje bij de vrouwen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Straks meer. De temperatuur daalt, de eerste sneeuw is gevallen. De winter heeft Nederland in een ijzige greep. Hoogste tijd om met de warme chocolade tegen de radio aan te kruipen. Of een fijne dichtbundel uit de kast te halen met wintergedichten. Of laat dat maar zitten. Nee, dat hebben wij al voor u gedaan. Jan Meng, meester voorlezer van Menig Luisterboek. Leest in deze opium de gedichten aan ons voor. En het eerste wat hij gaat lezen is een gedicht van Adriaan Morien. Winteravond. De sneeuw heeft opgehouden en het blijkt nu dat zij ruimte heeft geschapen in de atmosfeer. De avond heeft de kwaliteit van geraad of middaghoogte van het mooiste weer. De lucht is vol met koude meisjeswangen die ik inademen kan en door mijn voel gaan. Totdat het warme meisjeswangen zijn geworden en blozend om de afstand tussen zon en maan. Ik kon wel bidden als het niet zo gevaarlijk was. Ik proef de sneeuw, een hemel van kristallen die zo kortstondig zijn gevallen als het gras. De dampkring breekt met repeterende getallen. Ik voel de sterren in mijn tintelende vingers. Mijn roede is een schede die het zich herinnert. En straks hebben we er nog drie, drie van die fraaie gedichten... waarbij de, de ijzige wind je om de oren waait... en de oren langzaam van je, ogen, van je, van je hoofd afvriezen. Uh, Gijsbert, heb jij nog een culturele tip? Iets gezien, gelezen, gehoord... Uh, wat je de moeite waard vindt om ons uh, even mee te delen? De, nou, de, um, de gebeurtenis afgelopen week was de komst van D'Angelo... na twaalf uh, jaar weer eens naar Nederland. De eerste valse start, hè? Ja. Eerste valse start. Hij was, zogenaamd, had zogenaamd iets aan zijn enkels. Zogenaamd. Ik heb hem een dag later gezien... en er was niet zoveel mis met die enkels. Zat hij nog, toch in die komst? Hij was door springen. Ik denk dat hij, nou, ik weet niet wat de smoes was... maar zo'n dokter willen we allemaal wel hebben... die ons een briefje geeft uh, als we een dagje niet willen werken. Ja, ja. Maar was het de moeite waard? Het was uh, prachtig. Het was, uh, vooral, het was een beetje vlak tegen het einde. Iets te veel funk en iets te weinig diepte in de hm. sol. Maar het was echt... Uh, het, is, uh, het was prachtig om het te weer terug te zien. Ja, al die ja, twee keer ja. in Paradiso. Uh, ja. Met de baalhuis inmiddels aan tafel. Regisseur van de voorstelling Jaloezie. Met uh, Wil Blankers, Anneke Blok en uh, Hanna Hoekstra. Gisteravond try-out in Den Haag had. En vanavond weer. Hè? Morgen ja, première. Morgen première. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Ook een, een, een tip, iets gelezen, gehoord gezien. Wat de moeite waard is. Waar we zeker allemaal naartoe moeten. Nou, ik was gisteren omdat ik toch naar Den Haag moest en vroeg vanwege het weer, was ik uh, weer in het gemeentemuseum in Den Haag. En met name voor Amsterdammers die geen museum meer hebben al zo lang... is dat een hele goede tip om daarheen te gaan. Ja, en, en wat, wat, wat gezien daar? Uh, ja, daar is er zoveel. En er de zijn Mondriaans. Er, alsof van. je oude vrienden tegenkomt. Mm, ja, ja, nou ja, die, dat, de, die badkuip is klaar in, aan het stedelijk, bij het Stedelijk Museum. Dus einde van het jaar gaat dat museum in ieder geval weer open. Ik geloof het. Bijna niet meer, maar laten we het open. Gijsbert, jij als Utrechter geloof jij het nog? Of? Nee, ik, nee, ik vind het echt een, een schande voor de uh, stad Amsterdam. Maar goed, dit, ja. dat is het. Ik woon in Utrecht. Dus. Ja. Dus je, hebt, uh, je hebt het centraal museum. Hè? Dat is altijd Precies. open. Ja. Goed, uh, uh, dankjewel, Gijsbert, voor ja. je verhaal over Leonard Cohen. Uh, met de Bouwhuis straks praten wij verder. Uh, en dan ook uh, Doede de Hardeman, En dat is toevallig. Hij is conservator van het gemeentemuseum in Den Haag. Hij vertelt over de tentoonstelling met werken van Alexander Calder, een van de grondleggers van de moderne sculptuur. En we nemen ook nog de de nieuwste tentoonstellingen door met Hansen Hartog Jager, deze muziek van Frederik Spicht en natuurlijk de vitrine, virtuele vitrine ook nog en wat nog meer, ach nog veel meer. Tijd voor het ster, de ster nu en het nieuws. Tot zo. Opium. Avro. Boeken. Iedereen is onzeker over wat het boek nou eigenlijk betekent. Van papier om in te bladeren.